9 uur René van Brakel met het NOS-journaal. Politie van Amsterdam heeft een man van 48 opgepakt. die met schijnrelaties Afrikaanse mannen aan een verblijfsvergunning hielp. Hij deed zich voor als advocaat en vervalste samenlevingscontracten. De Afrikaanse mannen konden zo aantonen. dat ze een relatie hadden met een vrouw uit Europa. en vroegen een verblijfsvergunning aan. De verdachte zou 1000 euro hebben gekregen per contract. De vrouwen die aan de schijnrelaties meewerkten. kregen een paar honderd euro. De immigratiedienst zegt. Dat dat de verdachte bij zo'n 300 zaken is betrokken. Als er sprake is van fraude, wordt de verblijfsvergunning van de Afrikaanse mannen ingetrokken. Het ministerie van Onderwijs gaat Twitter en Facebook gebruiken om snel vragen te beantwoorden over de Leerplichtwet. Ouders die willen weten of hun kind voor de zomervakantie eerder van school mag, kunnen dat via de sociale media aan ambtenaren vragen. De vragen worden dan zo snel mogelijk beantwoord. Het ministerie wil ouders op deze manier beter informeren. Leerlingen moeten het schooljaar helemaal afmaken. Op zogeheten luxe verzuim staan boetes die kunnen oplopen tot bijna 4000 euro. Vorig schooljaar. Jaar zijn 6500 leerlingen eerder op vakantie gegaan dan mocht. In het noordwesten van Pakistan zijn bij een aanval door militante moslims zeker 14 militairen gedood. Zeven van hen zouden zijn onthoofd. Het Pakistanse leger zegt dat de aanval het werk is van de taliban. De strijders zouden zich schuilhouden in het grensgebied met Afghanistan en vanuit daar geregeld de aanval openen op Pakistanse militairen. De nieuwe Pakistaanse premier heeft geprotesteerd bij de Afghaanse president Karzai en eist dat hij maatregelen neemt om de Taliban-strijders in het grensgebied aan te pakken. Het weer droog, periode met zon, het wordt 17 tot 22 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen. Donderdag wordt het zomers warm met maximaal van 25 graden. Dit was het en... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan langs de langste files op de A4 en Haag Amsterdam voortknopen de hoek 7 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Naar Amsterdam op de A8 vanuit Zaandam, tussen West-Zanenknoop en Koemplein 5. Vanuit Alkmaar op de A9 tussen Beverwijk en Batuverdorp 7 kilometer. Op de ring A10 tussen Knoop het Amstel en Knoop het nieuwe Nieuwemeer 4. A12 de Laag Utrecht tussen Nieuwebrug en Knoop het Oude Rijn 11 kilometer. A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen 5. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tiel en Wadenooien 7 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor de Brechtseplein 9. A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt de Brechtseplein 4 kilometer. A 20 Gouden Hoek van Holland, bij Rotterdam-Krooswijk 4, en op de A27 vanuit Almere naar Utrecht, tussen knoppen het Eemnes en Beeldhoven 6 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 Dat het Songfestival toch leuke winnaressen uitbrengt Door de Laureen, Euphoria op ZFM En daarvoor Keen en Spiraling Ja, zondag in Kernemeland Het is um, 11 over 3 Met deze, Op deze prachtige, prachtige zondag Wat een heerlijk weer is het toch Top, helaas is het nog steeds niet zo. En um, ik vertelde het, begin van, uh, uur, of, het einde van uur 1 al, um, je maakt kans op een gratis taart. Helaas niet in Zandvoort, ook niet in Haarlem, ook niet in Heemstede. Ze hebben namelijk wat bedacht in Den Haag, want als je een bezoekje brengt bij een Haags bejaardenhuis, kan je sparen voor een gratis taart. Nou, mensen krijgen een stempelkaart en elke keer dat ze bij visite gekomen van opa en oma, krijgen ze dus een stempel. En als de kaart na 28 bezoekjes vol is, kunnen ze hem wel inruilen voor een gratis taart naar keuze. Daarna gaan we zo bereiken dat jaren vaker bezoek krijgen. 28 bezoekjes, hè? Dan zal hij zo lang overleden zijn, denk ik. En dan krijgt hij van die oudsje allemaal een salaris Af en toe een leuk vondje met zijn geld. of film ze niet weten met het geld maar het Nee, maar ik vind het wel een leuk initiatief, toch? Ja, natuurlijk. Want uh, ik weet zeker dat de mensen dan uh, vaker komen. Ja. is dus een goed initiatief van Denna. Misschien uh, wel iets hiervoor in Zandvoort. De Rotterdamse agenten die van de week een dronken man schopte. Is nu officieel aangemerkt als verdachte. Maar ze mag nog wel gewoon haar werk doen. De Nationale Ombudsman is geschokt door de beelden. Hij stelt een onderzoek in, niet alleen naar het incident, maar naar klachten over buitensporige politieoptreden in het algemeen. Hij krijgt daar jaarlijks onder klachten over. Ja, en nou, is. Uh, heb ik uh, met jou toen uh, met die shopping night ook wat meegemaakt met de politieagent. Nou, hij liep door de stad heen en er uh, stonden twee meisjes die stonden met de politieagent te praten. Het zei, oh, politieagent, ja. als je mij een biertje en een sigaretje hebt, hebben we nergens over. Ja. En daar stond man, heb je gewoon niet meer serieus. Kijk, het maakt me niet uit. Dat vind ik prima, weet je, dat hij dat doet. Dan moet, moet je zelf weten. Maar dan niet, uh, niet mensen gaan aanhouden als ze iets verkeerd doen. En dan zelf het niet een goede voorbeeld geven. Dat, dat kan natuurlijk nee. niet. Toch? Nee, ja, is, uh, zo man kan gewoon niet meer serieus nemen. Nee, precies. En ja, dus een nationale ombudsman gaat dan onderzoeken of de politie steeds vaker uh, haar boekje te buiten gaat. En er komt ook dus een officieel uh, onderzoek. Het aanleiding is dus dat filmpje. En... Um, ja, de, de schoppende agent is inmiddels officieel aangemerkt als verdachte, maar ze mag gewoon haar werk nog doen. Wat heb jij het filmpje gezien? Nee. Nou, ja, die ja, man die was, was ja? dronken en die hing tegen, die hing tegen een, een, ja, een, een, een, een raam ja. van een winkel ofzo, zo'n opening, zo'n ingang. Ja. Maar het was s'nachts, maar hij kon niks doen, want hij was zo lam dat hij, ja, dat hij niet kon verweren. Ja. Dus... Hij werd aangehouden, maar die vrouw loopt naar hem toe en die geeft hem toch een paar trappen en een paar klappen op zijn lichaam. Dat wil je niet weten. Dan weten wij natuurlijk niet wat vooraf is er gebeurd, maar um, je hoort natuurlijk getuigen in het nieuws. En de getuigen zeiden dat hij helemaal niets deed. Hij was alleen lam, hij was dronken, maar hij had verder deed hij niks. Ja, hij is we weer ook in Nederland. zegt zeggen ze, ja, die verdachte is ook allemaal dronken geweest, dus die weet het allemaal niet zo goed meer. En de rent is samen weer uh, 10 voor twee. En uh, dus ik vind het een beetje een rare regel. Ja, nou ja, dan de wereld. De wereld is corrupt. Passen. De wereld is corrupt. Het huren van de studentenkamer. Bij is particulier is een jaar uh, tijd maar liefst 12, en, en 1 duurder geworden. Een jaar geleden betaalde student toch gemiddeld 385 euro per maand voor een kamer. Dat is nu 403 euro. Dat is ook goed nieuws voor de studenten, want de kamers werden in een jaar tijd gemiddeld zo'n 3, uh, 3 vierkante meter groter. Oké. Okay. Je zit op een kamer, hè? Ja, ik zit op een kamer, ja. En uh, Nou, ik moet zeggen, jij hebt wel een hele mooie kamer. Ja, ik heb mazzel. Midden in de stad. Ik heb zeker mazzel. Ja, dus dat heb je, dat heb je wel goed. Natuurlijk ook... Ja, je kan natuurlijk ook in een kan je wonen, volgens mij. En van die uh, containers. Je hebt het tegenwoordig over die containers, ja, hè? maar nadat bij antikraak zeg ik wel, wel een bepaalde tijd gewoon weer uit moet. Ja, precies. En dat heb ik nou niet. Je hebt geen zekerheid uh, dat je... Uh, maar dat je, dus, um, dat, je daar, dat je daar vast kan blijven wonen. En nog één nieuwtje wat ik um, ja, wel interessant vond. Want uh, de Belgische DJ Peter van der Veijeren mag het wereldrecord radio op zijn naam schrijven. Nou, zou je denken, hoeveel uur zou hij dan hebben gedaan? Nou, ja, twee dagen, drie dagen? Nee, hij maakte maar liefst 184 uur radio. Eistje, dat kunnen wij ook. Dat vind ik dus wel heel erg knap. Ik ben er blij als ik uh, drie uur volhoud. Helemaal met jou in één studio. Nou, lekker aardig weer. Jongen, jongen. Geintje, jongen. Geintje. Zomt, even in huis. Uh, dat, uh, nou, dat zou ik wel willen, ja. Het zou wel heel mooi zijn. Dat zou ik wel een beetje lief doen. Met die auto weet je dat ook nog niet helemaal maar, zeker? Maar ik heb duct tape op auto, hè. <laughs> ja. Ik <heb> houd je sterk. <laughs> nou ja, hij komt dus in het uh, Guinness Book of Records. Het vorige record stond op naam van een Italiaan... Uh, van een Italiaan die 183 uur achter elkaar radio maakte. Nou, wie weet gaan we ooit nog een keer die poging ondernemen. Luister naar ZFM Sand voor het zondag in Kermeland. En hier is de nieuwe van Just Stone. Can I go on?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 It's a beautiful morning, the sun is shining down on me and you, wherever you are now. Won't you listen while I'm asking you to hold on? I'll sing you a little love song, I promise to make it short sure and sweet See you. Weet je wat ik het hoogtepunt van het EK vind? Vertel. Voetbal, VEI Oranje. Voetbal International Oranje. Ja? Jij en, niet? En wat vind je dan het speciale van, ik vind, van alles? Ik vind het gewoon, het sfeertje is leuk, het is, het is zo losjes en het blijkt ook, want er kijken gewoon veel meer mensen naar Voetbal International of naar VEI Oranje dan naar Studio Sportzomer. Ja. Het, is, het is grappig. Van de geif leuke Grappen. Maar ik heb nu weer een filmpje gevonden. Van. Um, ja, ik leg het even uit. Um, Albert Verlinden heeft uitgehaald naar Johan Derksen. Omdat Johan Derksen. Um, begon over Heitinga. Want de vriendin van Heitinga. die zat bij RTO Boulevard. En. Um, en hij, Johan Derksen zegt dat Heitinga. informatie heeft gelekt. aan de vriendin van. John Heitinga. om dat te zeggen in boulevard. Nou weet je dat ik. En ik, ik dat hadden ook... ze dus ter sprake gesteld. tijdens VI Oranje. En. Um, Jon Dersen reageerde daar zo op. Gaat u de discussie over? Ik weet niet of je het meegekregen hebt van jouw collega. Van onze eigen zender, RTL4. Nee, ik heb het niet meegekregen. Ik ben in de auto wel gebeld door iemand van Boulevard: Albert Verlinden. Albert Verlinden, uh, jij hebt geroepen dus dat Johnny Heidig gaat lek was. En Albert Verlinden bestrijdt dat. Dat zou, dan, zou dat te maken hebben met zijn vrouw, weet je wel. Die bij Boulevard had aangeschoven. En die zou dan een keer de opstelling hebben bekendgemaakt. Maar Albert zegt: nee, dat kan helemaal niet. Want dat hadden wij al eerder ontdekt op de site van de Volkskrant enzovoort. Dus die ontkent het. En die, die haalt een beetje zijn gram op jou. Moet je even meekijken, Albert? Nou, dat eens kijken. Ja. En Johan Derksen, ja, die heeft het zo druk om hieravond live te zitten. Blijkbaar heeft hij niet de tijd, of zijn redactie de tijd, om eens even minuut voor minuut uit te zoeken. Een gladde auto gelinde ook voor de camera. Ja, met alle respect, dan ben je gewoon aan het speculeren. Dat vind Johan Derksen niet leuk, zei hij. Dat vond Jack van Gelder ook niet leuk, live op tv. Die ineens zei dat, dat Bouma een, een dokter had gemept. Nou, de, Johan Derksen is nu zelf aan het speculeren. Is gewoon zonder enig onderzoek gewoon aan het roddelen geslagen. En dat is volgens mij niet de geheim van het programma V.O. Oranje. V.O. Ja, het is, uh, het is wel een verhaaltje, hè, jongens. Poef. Ja. Ik uh, ben benieuwd wat hij er vanavond weer over gaat zeggen. Ja ik, maar, uh, <laughs> ja, ik begrijp nu waar het begrip valse nicht vandaan komt. Oh, <applaus> <applaus> Kijk... Robert maakt een beetje een denkfout. Maar dit is blijkbaar zijn wereld niet. De Nederlandse elftal spelers. Die, uh, ja, die vechten elkaar uh, de tent uit. En die ego's die botsen. En die wantrouwen elkaar. En als er wat uitlekt. Dan zien zij uh, Heitinga's. De kwade genius. En dat heeft te maken met het feit. Dat Heitinga nogal nauw bevriend is. Met wat journalisten van de Telegraaf. Daardoor verschijnt alles. Wat er in het Oranjekamp uh, gebeurt. Die, het ging vooral om die besloten trainingen. Waar drie varianten maar getest? Ja, nou ja, wat dan ook. Ik weet niet precies de voorbeelden, maar de spelers verdenken Heitega van het uitlekken. En nu heeft Albert zich ontfermd over een meisje Heitega. Die zit als een soort pseudo-jolante aan de desk. En die wil ook uh, beroemd worden. En dan hebben die Nederlandse elftal spelers weer een extra reden om te denken, oh, uh, als er een opstelling genoemd wordt bij Boulevard, dat komt natuurlijk van Heitega. Ik heb niet gezegd, hij is het lek. De Nederlandse Elftal spelers verdenken hem van het lek. En om de research die hij in twijfel trekt nog even te benadrukken. Ik ben vanochtend gebeld door een speler van de Nederlands Elftal om mij te complimenteren met de fantastische wijze waarop de sfeer getekend heb hier aan tafel. Het klopte precies. De onvermijdelijke vraag is natuurlijk welke speler was dat? Ja, ja. maar het is een heel goed gebruik in onze wereld. Niet in zijn wereld, maar in mijn wereld. Dat je je bronnen beschermt. En het is, het is bijna humor en satire als uitgerekend... Als... Nou ja, dus als je eenmaal Jan Ders gaat aanvallen, ja. kan je verwachten wat, uh, wat er gebeurt. Maar he? weet je wat het is? Ik vind het eigenlijk, verder eigenlijk vrij normaal dat als je in een relatie bent, dat je met erover praat, over hij die gaat en zijn vrouw, dat je praat over hoe het gegaan is. Ja, maar je bent toch met een, een proces bezig. Je bent, uh, je bent met het EK bezig. Huh? Ja. Spelers... Um, vertrouwen iedereen, dat heb je ook nodig om, uh, als stel dat er iets gebeurt er is ruzie, ruzie, weet ik veel dan heb je toch liever niet um, dat, dat het op tv wordt gezegd tuurlijk kan je het zeggen in, in, in privé, als je, als je privé bent maar die chick van Heitinga die vertelt het dan weer meteen door bij Boulevard ja, en, dat, en, dat, dat, is het, en dat, dat is het verschil van de vrouw van ga niet van Heitinga, hij zullen. ja en dat wordt dan weer gezegd en dan wordt Heitinga op afgerekend maar dan moet eigenlijk die vrouw af, op afgerekend worden ja, misschien ook wel. Ik, Ik, weet wel. Weet niet, Ik weet niet hoe. Ja, maar hij kan toch ook weten, omdat ze, omdat ze vrouw bij uh, Boulevard dat dat. Wordt doorgeluld. Of, ze, of ze zij is gewoon niet te vertrouwen, net zoals elke voetballer. Kijk maar naar Ruud Gullit. Um, dat ze zegt: Ja, schatje, ik, uh, ik, ik zeg het niet. Maar uiteindelijk toch um, ze heeft het toch bij Boulevard. En dan krijgt ze 100 euro extra waar je uh, te sluiten. Ja, precies. Zo gaat het wel, hè. Want er schijnt nu ook dat hunt, dat hij uh, gaat terug wel naar Nederland. omdat zijn vrouw een grote kans heeft op een carrière in, in, uh, in Nederland. Ja, ja, gewoon naar vreemd gaan, zeker. Ja, zo gaat het altijd. Van de Grijp zei: Elke voetballer gaat Vreemd, behalve de keeper. Ik weet niet of we dat moeten geloven, maar um, ik vond het wel grappig. <laughs> Zometeen neem even wat sportnieuws door hier bij uh, Zondag in Kermeland. Op dit moment ook de Formule 1 bezig in vale Valencia, Valencia. Valencia, dat houden uh, we op de hoogte. En hier is Rosé Roy's Best Love. Bruno Mars of ZFM, nothing on you... We gaan even kijken naar het sportnieuws, wat is er gebeurd in uh, het sportnieuwsgebied, nationaal en internationaal. En uh, we beginnen met opvallend nieuws, want uh, Anke van Gunsen, wie kent er nog, ik denk iedereen wel, neemt de komende zomer deel aan de Olympische Spelen van Londen. Kijk eens. Bondscoach Chef Jansen maakt de zondag bekend dat de drievoudige winnares van het evenement de kans krijgt met Salinero haar titel te verdedigen. Ook Edward Gal en Adelinda Cornelissen maken deel uit van de equipe. Ze wel goed nieuws. Ja, toch? Ze was altijd wel heel erg goed. Ja, ik, weet niet ja. hoe dat, ik weet niet hoe dat gaat, joh. Nee, of het opeens veel slechter kan. Of, uh, ik moet eerlijk zijn, ik, ik kijk het wel hoor. De, ik kijk het zo. your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 De nieuwe Pakistaanse premier heeft geprotesteerd bij de Afghaanse president Karzai... en eist dat hij maatregelen neemt om de Taliban-strijders in het grensgebied aan te pakken. Het weer droog, periode met zon, tot wordt 17 tot 22 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen. Donderdag wordt het zomers warm met maxima van 25 graden. Dit was het Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A4 Den Haag richting Amsterdam... Tussen Hoelovar en Zwengenhoofddorp 9 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Vanuit Zaandam naar Amsterdam op de A8 3 kilometer bij Knopen Koenplein. Vanuit Alkmaar op de A9 voor Knopen-Draasdorp 6 kilometer. Op de ring A10 tussen Schelling, Wouden en Watergaasmeer 3 en tussen Knopen Nieuwe Meer en Slotermeer 4 kilometer. A12 naar Utrecht, langzaam rijden tussen Nieuwebrug en de Meeren over 10 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland voor Spaanse polder 7 kilometer.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 Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DBC-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving.